Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een cruise schip voor de kust van Italië zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. Het schip, de Costa Concordia, liep bij het eiland Giglio in de Tireense Zee vast op een strekdam en maakte slagzij. Er waren ongeveer 4200 mensen aan boord. Nog niet iedereen is geëvacueerd, helikopters halen nu de laatste mensen van boord. De overige passagiers zijn met reddingsboten naar Giglio gebracht, waar ze worden opgevangen in hotels, scholen en een kerk. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de kredietwaardigheid verlaagd van 9 eurolanden. Onder meer Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje en Portugal kregen een lagere status. Nederland, Duitsland en Luxemburg houden de triple E rating, de hoogste status. Eurocommissaris Reen en voorzitter Jonker van de Eurogroep hebben kritiek op Standard Poor's. Zij benadrukken dat de EU-leiders afspraken hebben gemaakt over begrotingsdiscipline en versterking van het noodfonds. In Nederland zijn vorig jaar bijna 198.000 auto's teruggeroepen naar de garage omdat er iets mis was. Dat is bijna de helft minder dan in 2010, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor het wegverkeer die de NOS heeft opgevraagd. Citroën had de meeste terugroepacties, 36. Daarna volgen Ford met 15 en Volvo met 13 terugroepacties. De linkse oppositie presenteert vandaag een gezamenlijk plan om Nederland door de crisis te loodsen. PvdA, SP en GroenLinks vinden dat het kabinet en zijn gedoogpartner PVV op de handen zitten... terwijl het nu juist tijd is om de handen uit de mouwen te steken. De drie partijen willen onder meer een nieuwe deeltijd-WW invoeren... energiezuinig bouwen bevorderen... en Nederland laten omschakelen op duurzame energie. Het Louvre heeft een schilderij van de Frans-Nederlandse schilder Jan Maalwaal aangeschaft... voor 7,8 miljoen euro. Op het schilderij is een zittende Christus te zien... ondersteund door de heilige Johannes... De vorige eigenaar had de schilderij van Maalwaal in 1985 voor een paar honderd Franse frank gekocht van een priester die het geld nodig had om zijn verwarming te laten repareren. Het weer, veel bewolking, het is 0 tot 4 graden, ook vanmiddag veel bewolking, maar af en toe zon, dan wordt het maximaal 7 graden. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 Perfect guest name.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 Don't you see?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 Oh, my only Zij je heel mijn wereld, zeg me wat je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 Ik het heb geen gevoelens voor haar, terwijl ik nu alleen maar denk: ah, ah wat zij je ziel wil, zeg maar wat je.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 Light of fire but I know Since I've been aiming For the sweetness In your soul. Your name is on the bullet And it's getting ready To explode There's been a change Inside my life And I just want let you know